Ook sommige Libanezen veroordelen het. Hezbollah en Ahmedinejad zijn vijanden van Israël en erkennen het land niet als Joodse staat. Ahmedinejad prees in zijn toespraak de Libanezen voor wat hij noemde hun verzet tegen Israël, waarbij hij opmerkte dat zionisten sterfelijk zijn. Het weer bewolkt en hier en daar wat motregen. Morgenochtend vooral aan zee nog wat regen. In de middag en avond vanuit het noorden stevige buien. Temperatuur morgen rond 13 graden.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 Gisteren goed zeg, jemig, wat was dit goed, Anathema. Van hun laatste plaats, We're Here, Because We're Here. En dames en heren, we zijn hier weer, Because We're Here, toch? Gisteren was ook in de voorprogramma, Long Distance Calling, Avoid the Light is hun laatste album. Ze komen weer in februari met een nieuw album. En dit is natuurlijk van hun laatste, Avoid the Light, The Nearing Grave. Met de zanger van Catatonia erbij, kijk. Dan heb je het weer, welkom bij Alternative Event voor de... Lessons Met de Nearing Grave van het album Avoid the Light. En deze Duitsers uit Frankfurt die kunnen. Portie, Duitsers? Duitsers! Die kunnen wel een portie post -rock spelen, dames en heren. Want gisteren waren ze nog uh, in de boerderij in Soetermeer samen met Anathema ja. en Peter Petter Carlsen, was een, een zinger-songwriter. En zij spelen dus dat post-rock en progressieve metal, wat je net hoorde. En dat is gaaf live, geen zang. Totaal geen zang. Je hoorde nu zang omdat dit een gastzanger is. Maar live geen zang. En dan is het moeilijk om ja. als instrumentale band te gaan boeien. Met alleen maar ja, zonder zang. Want dat is toch echt het dynamische vlak van muziek, zeg maar. Dat lijkt me wel. Goed, mag ook, uh, mag ook meedoen? <laughs> dus we gaan nu naar het volgende. <laughs> ja, grappelijke. Dames en heren, het is 14 oktober vandaag. Uh, we zitten ook al een paar weken, geloof ik, zo langzamerhand een beetje voor uh, de Rob Agda Award, de voorrondes. Die beginnen volgende maand. Inschrijving is afgelopen. De inschrijving, ja, inderdaad. Ik zag van de week toevallig iets voorbij schieten dat de inschrijving voorbij is. Dus uh, wil je meedoen? Helaas zal je toch moeten wachten tot volgend jaar, 2020. Nee, 2011, 2012, uh, daar gaat het dan over. Ben je, de, uh, ben je al het hele jaar kwijt? Uh, ja. nee, nee, nee, nee, nee, ik ben het niet het hele jaar. Maar ik was weer driftig bezig om allerlei dingen uh, weer knippen en plakken. Maar het uh, ik wil nog niet echt zo vlot Ik heb er een beetje ruzie met dat... Uh, met dat, uh, dat softwareprogramma uh, hier uh, bij ons hier in de studio. Dus, uh, dus nou dan de vanavond uit. hebben we niet eens live stukjes. Nee, nee, nee helaas. Jammer, nee, ja. helaas. Nee, nee. De, ik denk dat dat nog eventjes uh, moet wachten. En uh, ik, uh, ik heb morgen nog. Dus nou ja, morgen, morgen gaat het uh, zeker niet lukken. De week erop. Heb ik dan wat? Ook wat. Dan ga ik het bos in met een duimwachter. Dus uh, dan gaat ook niet lukken. Als je het bos maar weer uitkomt. Ik zag dan uh, dat ja, het dat Tot wat? 10 oktober was het het inschrijven. 10, dan zitten we er al vier dagen overheen. Dus ja, dat, dat feest gaat ja, al niet meer door. Maar dat is uh, de Rob Acta Award. Uh, voor de rest ja, is mijn tekst even nu op. Ik heb even niks. De Rob Acta Award is in het patronaat te vinden. Natuurlijk de standaardplek in de kleine zaal. Op 12 november is de eerste. 10 december is de tweede. 7 januari is de derde. En 11 februari is de vierde voorronde. En natuurlijk is de finale. De grande finale. In april. 8 april 2011. Ja, wie, wordt de patronaat. wie worden de opvolgers van Ethereal Die in de finale weer staan. Van de grote prijs van Nederland. Bij de categorie Rock Alternative? En dat is ja. weer 11 december. En zo is het dingetje rond. Wat krijg je dan als vastprogramma medewerker. Zoals Jaap. Doe. Dat hij de 10e vrijdag 10 december naar de tweede voorronde van de patronaat moet van de Repacta. 11 december naar de uh, grote prijs in de Melkweg. En 12 december natuurlijk naar Creator en Death Angel en Suicide eh, Angels in zo de Melkweg. zover gaat het dus nog niet. Maar wel uh, is het wel zo dat ik uh, schijnbaar ergens een spagaat moet uit gaan halen. Want de Paradiso is op 11 december ook nog de singer-songwriters. Ja, en uh, um, de... Dat is s middags. Volgens mij is dat s middags. Ik heb nieuws zooi. De alternatieve zooi is s avonds. En ja. daarna komt de, de DJ's in het melkweg. Ja, dat klopt, dat weet ik. Dus, uh, maar volgens mij, vorig jaar waren de singer-songwriters op smiddags. Dus je gaat ze allemaal zien. Was, uh, de singer-songwriters waarschijnlijk wel, want dan moet ik nog even achteraan. Omdat ik de voorrondes uh, een deel van de voorrondes heb meegemaakt. Dus uh, daar moet ik nog even achterheen. En uh, als het goed is hebben we daarna nog uh, inderdaad, smiddags of s'avonds de, de Roek Alternatief. En twee jaar geleden bij de singer-songwriter won dit zangeresje. Roosbeef. En je weet wat er ah. is mee geworden. Ah. Te heet gelassen Speel je koehandel met een ander Ik poeder mijn gezicht elke dag opnieuw Zodat ik nog wat witte raar No. no. There's an alternative. Is dit lekker? Oh, en ik heb ze gezien. Oh. Bent of, of Horses. Is there a ghost? Live op Lowlands in de Gros. Wat Geestige. een prachtig, geestig optreden was dat toch? Zeker weten. Echt geestig. Uh, daarvoor roast beef. En ja. over je aantallen gesproken, Het ja, was ik kan toch even, niet, uh, was even toch even niet jouw sterkste punt, hè? In 2008 was Fabian de Dammers uh, twee jaar geleden, hoor. Ja, we hadden een discussie en we hebben het even opgezocht. Sorry, het is 2005 alweer dat uh, Roastbeef, de finale van de singer-songwriter van de Grote prijs Won. Wel een goed beentje hoor, uh, ja, Roosbeef. We uh, uh, hebben uh, alle, alle optredens, alle festivals in Nederland al wel bezocht. Zelfs het, uh, het uh, meest goddelijke festival van Nederland, natuurlijk bevrijdingspop. <laughs> ja, <laughs> Toch een beetje eigen geluid laten horen, hè? Ja, uh, maar uh, uh, uh, waar heeft Roosbrief nou toegeslagen? Dat is twee jaar geleden gebeurd in het uh, programma Stenders Eetvermaak. Dat uh, toen nog uh, bij uh, 3FM uh, liep. En toen uh, kwam daar ineens uh, Stenders met uh, Roosbrief op de proppen. Uh, en op het moment dat hij dat stukje ging spelen, toen dacht ik, wat is dit nu? En dan blijkt er gewoon dat ze een hele aparte manier van songs uh, die ze beschrijft. En ook de manier waarop ze dat uitwerkt uh, in een uh, liedje. Ja, het sloeg wel bij mij gewoon aan. En wat er uh, een hoop mensen zeggen van, ja, het is uh, brandhout of wat dan ook. Die hebben het denk ik niet helemaal begrepen. Je moet gewoon eens even goed naar uh, wat ze nou zingt en hoe ze het brengt. Dat is naar mijn idee uh, de toegevoegde waarde van roast beef in een poplandschap. En Battle Forces heeft ook iets leuks gedaan. Nou? Zij hebben een cover gemaakt van Silly. Ach, man, dat je niet uit je woorden komt. Silo ja. Green. <laughs> en Silo Green uh, scoort nu een ontzettende uh, baggerhit met fuck you. Want ik vind het echt. Oh, dat is het nummer, dat, nummer. dat vind ik een verschrikkelijk, doen we dat? Ik vind het echt. Hoor even, dit is even fuck you van Silo Green. Via YouTube natuurlijk, want ik ga hem niet op mijn iPhone zetten. Of, of. <laughs> Tuurlijk wel, jongen. Flauwe gul. Ik vind de muziek leuk. De tekst is echt ruk. Ik zal, ik zal je wat, wat anders vertellen, maar... Als, uh, nee, nee, nee, nee, we, we zijn even hier bij nee, beetje. Nee. Ja. We gaan straks over wat anders hebben. Nee, nee, nee. Nou, dit nummer kent iedereen wel. Het is... Uh, ja, het is... Het is niet een goed nummer, sorry. Ik vind dit niet zo heel goed. Kennen we dat even? Zo, nou, zo? Ja. kijk. Ah, nou ja, dat, dat, we hebben er niet de, de goede vlakspoelen ervoor, maar... Nou, we... de Shaggy's van Band of Horses hebben natuurlijk dat aangepakt. Die hebben het vakje veranderd in een Band of Horses nummer. En volgende week ga ik die draaien voor jullie, want ik heb hem niet. Nee! Maar het is wel <laughs> leuke informatie. Ja, maar uh, overigens, dat, dat nummer wat jij net al een stukje hebt laten horen, op mijn werk zijn ze er helemaal gek van. En waarom? Omdat er een heel kinderachtig vakje staat? Dat denk ik. En uh, Ze zeggen, het klinkt ook fantastisch. Nou, dan ga ik, dan ga ik dus weer gewoon ah. verder met uh, mijn, mijn scanwerkzaamheden en mijn, uh, mijn indexeringswerkzaamheden van de post. Want ik ga er toch echt geen aandacht aan besteden aan dit soort onzin. Dat, uh, dat, <laughs> je denkt toch niet dat ik het daarover wil hebben. Maar uh, Wat hebben we dan nog meer uh, op het lijstje staan? Ik zag iets wat mijn hart... Uh, heel erg van openslaat bij de playlist die uh, tot dusver uh, erop staat, want uh, ik ja, iets met kettingen, dus uh, ja, dan, uh, dan, ben ik, dan ben ik altijd wel voor hoor. <laughs> Alice in Hier. de Waltunet FM, Check My Brain! Woo! Goal. En dit was de grote grunge, liefhebbers, Alice in Chains. Met Check My Brain, van de laatste album Black Widow Away The Blue. En je hoort al een de achtergrond een andere grunge klassieker dan vroeger. Want vroeger speelden ze nog grunge en nu Oever. spelen ze progressieve rock. Inderdaad, het is de onze vrienden van Tool. Ze spelen weer in Australië op de Big Day Out. En ze zijn bezig met die nu album, dames en heren. Hier bij Alternative FM, Intolerance van het album Undertow uit 1993 alweer. Geniet... De heerlijke klanken van de vroegere grunge-periode van Tool. En nu maken ze progressief rock. Begin uh, de dag met een dansje. Aankomende jaar komt een nieuwe album. Eindelijk, na vijf jaar, kom, komen ze dus weer met een album. Ze hieven gaan het schrijven, die gasten van Tool. En ik hoop dat ze weer een goede sprong naar voren hebben gemaakt. Uh, in hun sound, in hun ritmes, in hun... ...mathematiek. Ik heb er zin in. Ik heb er zo dat zin was in. toch altijd zo? Die jongens die deden toch één keer in de vijf jaar... Uh, ...gingen ze toch een plaatje uitbrengen... ...of ben ik in de war met een ander? Nee, ja. inderdaad. In deze traditie zetten ze voort. Want 2011 komt het nieuwe album... Want 2006 was de laatste. Jij allemaal met je tool. Ik ben fan van iets heel anders. Ik zie ook iets veel beters op het scherm staan. Ja, dat weet ik. Dat heb ik al, uh, heb ik al gezien. Uh, zet, wat, uh, wat... zet uit dat scherm. <laughs> Oké, okay, uh, Kijk, Ik heb er een keer zitten kijken... ...naar zomergasten gasten die het, uh, ...dit zomerseizoen bij de VPRO... ...daar was regisseur Paul Verhoeven te gast... ...voor de mensen die het niet weten. Hij heeft ooit... ...soldaat van Oranje geregisseerd. Zo, dan ben ik dat ook weer kwijt... ...want anders dan uh, weet iedereen het. En later heeft hij Basic Instinct uh, gedaan... met uh, Sharon Stone en uh, Starship Troopers onder andere. En Hollow Man, dat heeft hij ook allemaal op zijn naam staan. En ik geloof dat hij zelfs nog onlangs... dat is een paar jaar terug, Zwartboek heeft uh, gedaan. Maar wat mij nou opviel... de man is muzikaal onderlegd. En op een gegeven moment kwam hij uit bij Ramstein. En toen stond uh, die Jellebrands Corsius, daarvan zakte zijn bek eigenlijk van verbazing open. Jij en Ramstein... Ja, zegt Paul Verhoeven, dat uh, is bombastisch. Uh, het heeft ook een bepaalde manier van, uh, ja, uh, mystiek heeft het uh, iets. En Paul Verhoeven is een man van mystiek. En zo uh, gingen, uh, gingen ze daarover praten, over Ramstein. En de manier uh, wa waarop hij dus Paul Verhoeven getriggerd was, was eigenlijk doordat uh, de Duitse band ineens een Frans uh, ja, stadion helemaal plat speelde. Nou, dat hebben ze inmiddels ook al bij de Verenigde Staten voor elkaar gekregen. Want ze gaan een uh, concert uh, daar geven in Madison Square Garden. Dat gebeurt in december. Nou, uh, ik weet niet. Als je ooit nog uh, van plan bent om kaartjes te kopen voor die show op 11 december. Vergeet het maar, want binnen een half uur waren alle kaarten gewoon vergeven. Dus, en dat zegt wel iets over de impact van Ramstein. En want, daarmee hebben ze dus ook een record verbroken. Want ja. ze zijn de eerste Duitse band die een live optreden binnen een half uur kunnen verkopen. Ja. Nou, dat, uh, dat, dat vergt een tribuutje. Ja, hè? moet ook wel. Ik heb er geen trek meer in, want ik heb ze vaker al gezien en jullie niet. Ja, dat ha, ja, dat nee hoor, niet grapje. Uit. Uh, Keine Loos, <laughs> Ramstein hier op je radio. Ga gaan wat wat zei je, je nou? Want we, we zitten alweer lijfje beter. Weet, weet ik. Maar oh. we, we hebben het gewoon heel gezellig. Ja. Um, <laughs> <laughs> nee, wat nee, wist je dit ook weer? Uh... Het is jouw beurt. Oh, maar ik weet niet wat dit, dit was. Het was Queens of the Stone. Age, oh, is dit met Queen of the sick, sick, sick. Ah, Go. Oh, nou. Is goed. Uh, vorige week uh, was jij er niet. Dat uh, heeft zo zijn reden. Maar goed, toen hadden we iets van left field gedraaid. En dat was bij ons aanleiding spontaan het idee om ook wel eens te kijken of we wat met dance kunnen binnen dit programma. Maar dat moet natuurlijk wel op een dusdanige manier dat het een beetje alternatief verantwoord is. Want anders dan gaan we weer vallen in bijvoorbeeld programma's op de maandagavond en op de vrijdagavond. En we moeten een beetje onderscheid maken tussen de maandag, donderdag en vrijdagavond, toch? En dat is natuurlijk het makkelijkste als we daarvoor iemand hebben die daar heel wat van weet. Uh, ja, Voel jij je aangesproken als gast, DJ? Mail ons even. info aap, startje, Ja, en het gaat maar om één keer in de vier weken. Want uh, ja, ik bedoel, als je, je echt gewoon van dance houdt... dan uh, moet je dat uh, gewoon maar beluisteren op wat ik al zei, de maandag en op de vrijdag. Dus dat sowieso. Nou, wat uh, over dance gesproken. Ik uh, kwam iets tegen waarvan ik denk, hé, hey, in mijn bizarre platenvakje dacht van, hé die jongens die hebben hier ook nog eens een keer in de Euro Breakdown eens een keer gestaan. Tot uh, een paar keer toe. En het leuke was dat, uh, ja, wij hadden hier een oud programmaleider rondlopen, in de persoon van Ron Mensen. Wie kent hem eigenlijk nog? Wie? <laughs> ah, ja, ja dat ken, die ken jij niet. Hey. Maar, hey. <laughs> Ar. Huh? Ar. ja, nou ja goed, hij was hier ooit de leider en Andor Sandberg deed in die periode de Euro Breakdown. Andor Sand Bergen, ja, wethouder tegenwoordig. <laughs> die. Ja. En uh, die zei op een gegeven moment, uh, Jeroen Mensen dus, van... Zeg, hoe staat het toch met het nummer van de Chemical Brothers uh, in de Euro Breakdown? Ja, waarop hij zegt uh, van... Ja, daar uh, kunnen we niet aan beginnen. Ja, uh, dan is het ook die lijst uh, eigenlijk niet zoveel waard. Maar goed, toch uh, presteerde hij het om een week later... Stond er een nummer van uh, de Chemical Brothers toch op 1. Dat was overigens niet deze uit de midden jaren negentig. Nee, yes. want anders had het namelijk zo in de Euro Breakdown nou, geklonken. Ja. Geklonken, hè? Geklonken, ja. hij? <lacht> Welkom, <de> <lacht> Welkom bij de Euro Breakdown van 14 januari 1994. En hij is er weer, hoor. De megaklapper. <lacht> Brock Rocking Beach, Chemical Brothers, hier bij CFM op jouw zaterdagmiddag. Nou, oh, nee. <lacht> was was black Rocking Beach. Je dance hier op je radio. Black Rock and Beats. Black Rock and Beats, inderdaad. En 1997, Stunt weer. er maar drie jaar naast. Weer een jaar retroversatie, rectificatie rectificatie. rectificatie. rectificatie. Rectificatie, dames en heren. Ja, rectificatie. rectificatie. Stond van erg been, de vision. de giet. Ja, en toen? Nee, weet <laughs> Je weet het niet meer. Oh nee, maar hij ja, zei 94, nou, het was wel een leuke aankondiging. Als je nou ja, het dat nog goed had gehad. Was het er helemaal een mooie geweest? Overigens, oh, die Gemma Co-brothers waren bezig met een uh, stukje filmmuziek uh, aan het schrijven. Waarbij een 14-jarig meisje, nou ja, in ieder geval uh, een hoofdrol speelt. Tenminste, dat uh, is dan wel een beetje de bedoeling. Zo moet ik het uh, eigenlijk. Uh, nou ja, die, die 14-jarige meisje, genaamd ja. Hanna, wordt door haar vader getraind als huurmoordenaar, als oh. broersmoordenaar. Oh. En daar gaat het nummer over waar de Gemma brothers nu mee bezig zijn. Om te produceren voor die film. Film oh. Hanna. En ze zijn hier trouwens niet de eerste dance-act die dat doet. Nee? Daft Punk. Onze welbekende bekende techno DJ's uit Paris, Paris. Die hebben het ook uh, gedaan. Voor uh, de, de, de, de Disney-film Tron. Tron. Tron. die gaan ze opnieuw uitbrengen, die film. Ze is over uh, superfuturistische dingen. Dingen. Dingen. <laughs> dingen. Oké. Okay, nou goed. Uh, we hebben natuurlijk nog iets met een onmogelijk uitsprekende naam. Inderdaad. Clubben Uit... Duitsland? Nee, maar... Duitsland? nee, geen Duitsland dit keer. Dit is volgens mij uit Noorwegen uit mijn hoofd. Uit de Noren van de Slashman's Sponsored ja. by Destiny van het album Boss Check de clip op YouTube. Tenminste, het is een schoolproject van iemand. Maar je kan heeft zo Zoek even naar Little Red, Red Riding Hood Retold. Jeez, daar kom je pas niet uit uit je moorden. We zien Cluben hier. En tot het straks voor het volgende uur. Gitaarmuziek. Wel dans thuis hè. Zo houdt Prutzer. hij eerder... Nee, nee, nee, nee, niet prutser, want het staat gewoon nog, zie je? Het staat gewoon nog 47, 45 seconden, 44 seconden op de, op de meter. Ah. Nou, dan ga ik jullie vertellen wat wij in de tweede uur gaan rijden, zoals Radio Veronica dat ook altijd doet. In de volgende uur hoor je Nieuws, Party, Heaven and Hell en Stonesower. Tot ziens. Het of... een mooie outro, dit. Didu.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 Postbedrijf TNT is bereid om minder postbodes te ontslaan bij de komende reorganisatie. Het heeft het bedrijf vandaag tijdens overleg met de vakbonden gezegd. Bij tnt post verdwijnen zo'n 11.000 voltijdbanen. Maximaal 4500 postbodes worden gedwongen ontslagen. Hoeveel minder werknemers nu gedwongen op straat komen te staan is niet bekend. TNT wil eerst met de ondernemingsraad overleggen voordat het bedrijf een getal noemt. De vakbonden reageren gematig positief en willen binnen een week duidelijkheid. Volgende week komen de bonden met hun kaderleden bijeen om te beslissen of er actie wordt, uitgevoerd, wordt gevoerd bij TNT. In Roemenië zijn zestien leden van een bende mensenhandelaren gearresteerd. Het gebeurde nadat de Nationale Recherche dinsdag in een huis in Amsterdam vier Roemeense vrouwen had aangetroffen die als prostituee werkten. Onder dezelfde tijd werden in Roemenië de 16 verdachten aangehouden. Ze waren daar voor een huwelijksfeest. Volgens het OM gaat het om een netwerk van mensenhandelaren waarvan de leiders in Nederland en Spanje wonen. De justitie denkt dat de groep al jaren Roemeense vrouwen naar het buitenland lokt en in de prostitutie aan het werk zet. PvdA-leider Cohen heeft premier Rutte gefeliciteerd met zijn beediging. Volgens hem zal de Partij van de Arbeid het kabinet van alternatieven voorzien die de lasten wel eerlijk verdelen en Nederland sterker maken. Uit de rest van Europa kwamen ook felicitaties zoals van voorzitter Barroso van de Europese Commissie en EU-president Van Rompuy. Barroso kijkt ernaar uit om met minister-president Rutte samen te werken. Oud-minister Loek Hermans wordt waarschijnlijk VVD-lijstrekker bij de ja. Eerste Kamerverkiezingen. De hoofdbestuur van de partij draagt hem voor. Eerder was fractievoorzitter.